9 uur. Lot Thomassen met het NOS Journaal. De ruiming van de nertse fokkerijen waar het coronavirus is opgedoken is uitgesteld. Het afmaken van de dieren zou morgen beginnen. Maar dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Bond voor Dieren maken bezwaar. De zaak dient maandag en daarop wordt gewacht met de ruiming. Minister Grapperhaus beantwoordt in de Tweede Kamer vragen over de appjes tussen hem en burgemeester Halsema van Amsterdam. Vandaag werd het appverkeer over het verloop van de antiracisme-demonstratie op de Dam openbaar. En daaruit blijkt dat Grapperhaus Halsema aanvankelijk steunde in haar besluit om de demonstratie niet te ontbinden toen het te druk werd. Later zei hij dat dat niet zo was. Halsema reageerde furieus en appte dat Grapperhaus haar in de kou liet staan. In Minneapolis hebben zich zo'n 500 mensen verzameld om George Floyd te herdenken. Tot aan zijn begrafenis. Over vijf dagen wordt hij elke dag in een andere stad herdacht. Floyd kwam om het leven toen hij hardhandig werd gearresteerd. De agent die hem de keel afknelde is aangeklaagd wegens doodslag. De drie andere betrokken agenten zijn aangeklaagd voor medeplichtigheid aan doodslag. De Amerikaanse voormalige militair Michael White heeft Iran verlaten na een gevangenschap van bijna twee jaar. White was in juli 2018 op bezoek bij een Iraanse vriendin toen hij werd opgepakt. Hij kreeg tien jaar cel voor het beledigen van de hoogste leider van Iran en het publiceren van privé-informatie op internet. In maart werd hij samen met duizenden andere gevangenen vrijgelaten vanwege de uitbraak van het coronavirus, maar hij mocht het land niet uit. Sindsdien zat hij in de Zwitserse ambassade in Teheran. Mogelijk is zijn vrijlating een verband met de vrijlating gisteren van een Iraanse professor die sinds 2016 vast zat in de Verenigde Staten op verdenking van het stelen van bedrijfsgeheimen. Het weer in de loop van de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op. Hier en daar kan nog een bui vallen. Helemaal droog blijft het niet. Morgen regen en later buien met kans op onweer en het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Hallo, met Kees. Hey Kees. Trus hier. Hoe gaat het? Sorry, Trus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen. Het kan wel een uur duren. Een uur?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 Het is uh, de nieuwe single van Operation Hurricane met Zandwoordse inbreng. Want uh, Jurian Kuwebezoek uh, neemt uh, de lead vocals voor zijn rekening.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 To talk to me, but I'm still La red heet deze man. We know, heeft hij vorige week uitgebracht. Vorige week ook hier voor het eerst uh, gedraaid. Bij Alternative FM. Het is uh, kwart over negen. Daarvoor uh, hoorde je Willemijn de Boer met uh, haar laatste single. En dat nummer dat heet uh, Doorgaan. Uh, ja, We hebben nog uh, denk ik een uh, minuut of uh, drie uh, na het uh, volgende telefonisch interview...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 One, ja, two. Nice, thanks daarvoor nog. Wat zeg je? Thanks daarvoor. Ja, ja, ja, ja. Kijk, uh, in deze harde tijden moeten we toch ook een klein beetje de muzikanten proberen te steunen. Dus, uh, dus ja, uh, kijk als het, uh, beschikbaar, als het audio zoveel mogelijk toch uh, beschikbaar is uh, en uh, dat kunnen we voor een schappelijk prijsje scoren, dan uh, doen we dat natuurlijk ook. Uh, want dan verschaffen we jou weer de mogelijkheid om daar uh, verder mee, uh, mee te gaan. Um, ja. Je had het er al over, um, want er zit iets aan te komen. Je, je gaf er net al iets over prijs.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 Right or left And ghosts, ghosts inside my head, they leave me blind, lost on the road. Inside my brain color palette blended into gray stay one, two, three in step deeper fire. Now one, two, three in. Forget the count. One, two.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 daar komt hij dan. Hier is uh, In ja. My Eyes van uh, Rijnow. Ja, dan moet, hij wel, dan moet ik hem wel openzetten, natuurlijk. Ja. Domkom! Ja. <laughs> Side of my skin I want to see your world So that's where I'll begin My back is pressed against the seat And it seems I'm climbing high I lost grip under my feet Now tell me why am I eyes You see A reflection of the world Place in, in my eyes In my eyes In my eyes In my eyes Where does this metro go? We cannot leave the track Sometimes I feel I'm scared Of all the things that are in the back my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 muziek van Fridolein. Truth or Dare. Daarvoor de, de nieuwe single van Rhino. met In My Eyes. Er zit trouwens ook een hele leuke clip bij. Die moet je zelf maar even bekijken op YouTube. Want daar hebben die jongens het op uitgebracht. Nou, wekenlang heb ik altijd toch een, een single die ik, die ik speel gewoon omdat hij gewoon lekker vuig is. En omdat ik hem graag wil horen. Dus... Hier komt hij nog een keer. Black Operator en Desolation Blues. geweest met de playlist met het samenstellen. Ik kom niet toe aan Meadowlake. Oh, wat erg. Nou, dan zal ik volgende week wel even twee nummers draaien. Dat moet dan maar. Dus Groningen die gedreurd, volgende week zitten jullie er gewoon twee keer in. En dan ga ik dat ruimschoot goed maken. Black Operator was dit trouwens met Desolation Blues.